...met het NOS-journaal. Het dodental in de Amerikaanse staat Texas na de hevige overstromingen van gisteren... ...is opgelopen tot 27, onder wie 9 kinderen. Of een groep vermiste meisjes tot de slachtoffers behoort is nog niet bekend. Zij verbleven op een zomerkamp in de buurt van een rivier die buiten zijn oever trad. Het waterpeil in de rivier steeg in korte tijd met zo'n 8 meter. Autoriteiten hebben de hele nacht gezocht, onder meer met drones en helikopters. President Trump heeft aangekondigd extra hulp naar het rampgebied te sturen. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. In Lille kwam de renner van alpecin de Keuning als eerste over de streep en pakte daarmee de gele trui. De etappe eindigde niet zoals verwacht in een massasprint. In de finale kreeg Philipsen hulp van ploeggenoot Van der Poel. Biniam Girmay werd tweede.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 Max Verstappen start morgen op pole position in de Grand Prix van Engeland. Op het circuit van Silverstone troefde hij Piastri, Norris, Russell en Hamilton af. In Silverstone hoopt Verstappen zich te herstellen van het teleurstellende vorige weekend in Oostenrijk. Toen crashte hij door een fout van Kimi Antonelli al in de eerste ronde. Het weer vanavond verspreidt over het land wat regen en vannacht buien bij 14 tot 17 graden. Morgen overdag bewolkt en in het hele land buien. Bij een stevige Zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Zit je koffer op straat, we kijken het maar even. Wat je ook tegen me zegt, is nog geen zin. En wat jij achterlaat, is pijn en Liever dat je nu gaat verdwijnen uit mijn leven. Nee, en jij komt er bij mij echt nooit meer.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 Hier kom jij nou in het leven lieveling? oh lekker, lekker ding De allermooiste melodie, dat is je na De allermooiste melodie, dat is je na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 Niemand die dat zag. Oh, ik voel me nu gelukkig en helemaal bevrijd. Ik heb de weg weer teruggevonden.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 Heb je je doodsangst overwonnen, wordt het alle dagen feest, dus vandaag maar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 Achteraf krijg je spijt, want je bent me nu pas achteraf krijg je spijt. Dit is ZFM. zfm. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl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 Had je dit verwacht dat wij elkaar weer tegenkwamen duizenden verhalen but they want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 Het museum ging dicht, het museum van ons.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 I'll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 Maar jouw blik vertelt de waarheid tegen mij Jij kan niet vliegen of bedriegen tegen mij Want jouw ogen vertellen alles tegen mij Jouw ogen kunnen de mens haast niet bedriegen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 yo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 als je werkelijk om heeft. Wach er alsjeblieft op mij. Alsjeblieft op mij oh, yeah. Wacht dan alsjeblieft op mij De laatste tijd ben ik een beetje De dus winkelkar de hele dag alleen aan jou. En op het werk verschijnt ik zonder kleren aan. Ik denk de hele dag alleen aan jou. De kleinste dingen.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 ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+. Plus, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De IJmond. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. Zf -m -m. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.